uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij dat de ontvoerde Nederlandse journalist Dirk Bolt en cameraman Eugenio Vollender in Colombia zijn vrijgelaten door guerrillabeweging ELN. Koenders zei op radio 1 dat hij kort telefonisch contact heeft gehad met het tweetal. Volgens de minister hebben ze heel veel moeten lopen in een gebied waar veel schermutselingen zijn. Maar ze zijn in goede gezondheid. Er is volgens Koenders geen losgeld gevraagd of betaald. Ook Caro en CRV, de omroep waar Bolt en Vollender voor werken, is blij dat ze vrij zijn. De eindredacteur van het programma Spoorloos, waar de twee een reportage voor maakten, zegt dat hij dagelijks contact heeft gehad met hun families. Die zijn volgens hem echt door een diep dal gegaan, maar nu enorm blij en opgelucht. Volgens hem zitten de twee nu in een auto en zijn ze onderweg naar de plaats Kukuta, van waar ze vorige week ook zijn vertrokken. Dat is nog een paar uur rijden. Een vrijlating volgde vanochtend, na dagen van tegenstrijdige berichten. Gisteravond nog werd gemeld dat ze vrij waren, maar later trok de ELN dat bericht weer in. In een interview met een Colombiaans radiostation zei Bolt vanochtend dat ze goed zijn behandeld. De ontvoerders waren volgens hem heel aardig, met veel respect, bijna als vrienden. In het zuidwesten van China zijn ruim 140 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving. In een dorp werden zo'n 40 huizen en een hotel getroffen door een modderstroom...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 Thank <laughs> En dit is het programma Goedemorgen. Welkom luisteraars op deze zaterdag 24 juni 2017 vanuit Hotel Hoogland. En de koffie staat klaar. En onze grote vriend Gert van Kuip die zou u graag welkom willen heten. En veel koffie en thee willen schenken. Dus kom langs. Dan maakt u een rechtstreekse uitzending mee van het programma Goedemorgen Zandvoort. Wat gepresenteerd wordt door uh, G. Rutte. Goedemorgen Pieter Jouwstra. Goedemorgen. Goedemorgen. En aan de knoppen en de techniek zit uh, Sjaak Duijmaier. En dat betekent dat het allemaal weer uitstekend werkt en goed gaat. We hebben een interessant programma... Want we gaan zometeen praten met onze burgemeester Niek Meijer. Een zogenaamde kwartaalgesprek. We nemen een aantal punten door die zowel hij op zijn iPad heeft staan als die wij hebben wij op hebben. ons papiertje. <laughs> en daar nemen we uitgebreid de tijd voor. Um, en daarna gaan we met de heer Niek Meijer verder praten. Want er is wat overlast van Duitse jongeren in het Ja, Of het nou Duitse jongeren zijn of andere jongeren, dat weet ik niet, maar dat weet hij misschien. Uh, daar gaan we verder over praten. En dat doen we samen met Robert Pelt van Centerpark. Uh, hoe dat te voorkomen is of niet. En hoe we daarmee moeten leven. Uh, misschien komt aan het eind van het eerste uur nog Ankie Niesenbeek langs want Volgende week hebben we de Fietsvierdaagse. Er is zoveel te doen in Zandvoort. Ja. En dan het tweede de tijd... uur. Ja, tweede uur na het nieuws en de reclame. Daar komt Albert Rechterschot. Directeur van uh, Pluspunt. Ook voor het maandelijkse gesprek. Uh, daarna... Uh, dat is wel leuk. Een uh, nieuw restaurant, de Chicken Lounge. Zandvoort heeft een kiprestaurant sinds een paar weken. Ik heb er gegeten en van wat de vorige kippen week. Veluwe of kippen? Barneveldse, <laughs> Barneveldse en Velusse kippen. Oh. Het verschil gaan wij straks horen ja. van de eigenaresse Willemijn Nijmens. En wij sluiten af met Roy van Buringen. De On -air dansschool. daar gaat hij wat over vertellen. Nieuws dus. Nou, dan hebben we dat gehad. Dan gaan we eventjes naar de muziek nog. Dat hebben we, we, net gaan, gehad. Uh, we gaan ja. daar meteen door. Uh, welkom uh, burgemeester. Welkom uh, mevrouw Rutte, meneer Jastra. Luisteraars thuis natuurlijk. Er is, uh, ik praat net over de fietsvierdaagse. Ja. U heeft geoefend. In de afgelopen weken op zaterdag. Met fietsen. Oh, ja, college on tour. Ik denk al, ja, luisteraars. Wat, wat gaan we nu weer doen? Maar dat was een burgertje. Ik, ik, ben, ik ben zo benieuwd. Want ja. Ja, ja. Het, het is natuurlijk verschrikkelijk goed om met de fiets in het dorp in te gaan. Ja. Want dan praat je toch wat makkelijker met mensen. Uh, kunt u een verslag geven? Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat gelukt? Uh, nou, je begint s ochtends om negen uur en dan stap je op de fiets. Ja. Uh, zijn er trouwens even door gemeentefietsen of is ieder zijn persoon zijn uh, privéfiets? Volgens mij uh, was er één persoon die een gemeentefiets heeft gebruikt. Iedereen had zijn eigen, eigen fiets. fiets bij zich, want uh, ik gebruik ook mijn eigen fiets omdat je er toch een beetje aan gewend bent. Ja. Ik kwam erachter dat mijn ketting en mijn tandwielen versleten zijn, dus de ketting liep er wel eens onderweg af. <lacht> nou, dan heb je altijd de hulpposten terzijde om je te helpen. <lacht> hij kan het zelf ook wel een beetje, maar hij staat nu bij de fietsermaker, maar dat terzijde. Uh, het, het aardige vind ik van een college on tour is, uh, dat je mensen veel makkelijker bereikt. En dat je dus... Uh onmiddellijk verbinding hebt. Ook de ja. mensen die zich niet hadden aangemeld. Want heel veel mensen hadden zich gelukkig al van tevoren aangemeld. Let op, wij willen graag dat u daar en daar stopt. En dat uh, onderwerp willen we dan aankaarten. Oh, dat was dan afgesproken? Ja, dat hadden we ook opgeroepen. Oh, okay. Want dan konden ja. we een beetje een route maken. Ja? Uh, want in het, uh, we hadden we toch vrij uh, strak gepland. Een college -tour qua wijken. En als je dan uh, alle straat door moet, dat gaat gewoon niet. Dus dat is wel een van de aandachtspunten voor de volgende keer. Dat we hem iets anders organiseren. Maar reden er een geluidswagen voorop van... Ja, daar komen ze aan. He, helemaal niet nodig. En geen afzetting ook niet. Nee, ook niet nodig. Nee, dat is ook het leuke van ons dorp. Jullie ja. reden straat in en daar stonden de mensen te wachten. Nou, we hadden wel een route gemaakt en die stond ook op onze website. En dan zie je dat zo'n uh, multimedia aanpak gewoon heel goed werkt. En dat mensen ons ook benaderen per Facebook, per, per mail en noem het maar op. Of telefoon en zeggen nou graag daar en daar. En er waren ook mensen die dachten dat we inderdaad zonder zich aan te melden ook zouden stoppen. Nou, daar moesten we de eerste uur even aan wennen, want dan hadden wij niet op ons netvlies. Maar die mensen gaven een schreeuw en zeiden hallo college <laughs> of burgemeester. En dan, ja, dan draai je even om en dan rij je terug en dan ga je het gesprek aan. Gewoon ja, prima. Dat is leuk. Wat voor vragen kwijt is zo in het algemeen? Um, vragen en opmerkingen. En, en wat, ik, wat mij ook opviel, ook bij de, de, de, het zitten op de bank... is dat mensen het gewoon heel erg waarderen... dat je de moeite neemt om die tour te doen. En de moeite neemt om langs te komen. En wij hadden natuurlijk wel ook in de stukken gezegd... ja, we willen ook horen wat, wat, wat, waarvan u zegt dat gaat goed in de wijk. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk om te horen. Hè? Want iets wat goed gaat kun je ook versterken... Ja. zodat je daarmee wat minder goed gaat wegdrukt. Dat is een, dat is een soort uh, psychologisch iets wat zo werkt. En dan zie je ook dat mensen heel erg trots zijn... op ...op hun wijk en op hun straat. En in dat palet zie je dat er dan aandachtspunten naar voren komen. In de openbare ruimte hadden we redelijk veel aandachtspunten. En dat hele college is er dan bij. En dan denken we ook, hoe zou dat dan kunnen ontstaan? En dat heeft ook te maken met de crisis die we hebben gehad. u weet dat wel, zeven, uh, acht jaar geleden begon. Ja. En waar we in Zandvoort toevoeg gekozen hebben... ...we hebben gezegd, we gaan de lasten niet uh, verhogen... ...boven de indexatie normaal. En dat is ons ook gelukt. Maar dat betekende wel dat wij moesten bezuinigen op andere posten. Waaronder het onderhoud in de openbare ruimte. Nou, en dan zien we nu dat dat toch zijn uh, verkeerde vruchten afwerpt. En dat mensen, omdat ze betrokken zijn bij hun straat en wijk. zich daar ook zorgen over maken. Ja. En terecht. Dus een aantal van dat soort dilemma's met ons deelt. Sommige kun je heel ko op korte termijn oplossen. En sommige, en dat is ook wel mooi. Want het college en de raad hebben gezegd. ja, we gaan die openbare ruimte anders aanpakken. Er zijn allerlei programma's. ...voor die het tweede half jaar gaan komen... ...dan kunnen we zeggen, nou, dan en dan gaat dat aankomen. Ga actief participeren, want daar zit iets in wat u zegt. En een, een van de voorbeelden is dat je in een paar straten ziet is dat het groen wat wij met z'n allen heel erg willen hebben in Zandvoort, dat het voor de beleving van inwoners in die straat tot ons een aantal die wij spraken, eigenlijk uit verhouding is gegroeid. Nou, wat ga je dan doen? Iedereen wil groen, dat is evident. Dus een boom die dan gewoon in de beleving van de bewoners te hoog is geworden en daardoor veel zon wegneemt. Oh, schaduw, ja. schaduwwerking, wortels die onder alles doorgroeien, die in huizen komen bijvoorbeeld. Het zijn ook deels oude wijken, daar hoort het ook een beetje bij. En en ook de vraag van, is zo'n boom nog wel in verhouding tot het straatbeeld? Uh, past dat ja of nee? Nou, die discussie ga je ook in die discussie met de openbare ruimte voeren met elkaar. En dan kun je op dat moment geen antwoord op geven. Dat verwachten mensen ook helemaal niet. Hè? Willen Ze vooral willen vooral een dilemma worden, daar ja. neerleggen. Ja. Van hoe kijken zij daar tegenaan? Wat kunnen we eraan doen? En hoe gaan we daarmee verder? Ja, Wat is het ja. verschil tussen een normale afspraak met u maken op het gemeentehuis en nu de straat op? Uh, het verschil is dat je bij hen thuis bent. De straat, dat is hun straat. Dat is hun beleving, hun woonomgeving, hun leefbaarheid. En op het gemeentehuis probeer je nog zo laagdrempelig te zijn, maar het is even een andere locatie gelijk. Omdat het gemeentehuis zit toch nog een bepaald etiket. Ja. Uh, dus... Ik denk dat dat het cruciale verschil is. En dat mensen ook het gevoel hebben dat je wil laten zien dat je er bent. Daardoor zit allemaal van die zachte waarden zitten daarachter, volgens ja. mij. Maar... Het wordt wel gewaardeerd. Ja, ja. ja dat, dat, dat liet iedereen evident ja. blijken. Een ander voorbeeld, neem even een slok koffie. Ja. En dan zie je dat in... Um, dat zit eigenlijk op de... ...op de rand van Oudnoord naar uh, Park Duinweg. Dan zie je een enorm niveauverschil in het straatniveau... ...en dat er zie je een aantal trappen. En die trappen zijn destijds aangelegd... ...maar inmiddels zie je dat het dorp vergrijst... Ook die wijken. En dan is er een mevrouw die zegt... van ja, is het nou niet verstandig om op die trappen in het midden een reling te maken? Dan ja. bleek dat op een andere trap hadden we dat al gedaan... maar niet op allemaal. En dan, dan denk je daar nou eens later over na... denk je, ja, eigenlijk heeft die mevrouw helemaal gelijk. Want de samenleving verandert. En ik heb geen trap nodig... maar dat is niet het criterium. Het criterium ja. is van, wat doet dat met de leefbaarheid in die wijken? En dan zie je de plekken voor je... met een vergrijsde samenleving... voor een gedeelte, hè, er zitten ook heel veel gezinnen met kinderen in... Ja, dan is dat gewoon een adequaat passende oplossing. Ja, het is dus zijn we een simpele over... oplossing eigenlijk. Het is een ja. simpele oplossing. Er moet even naar gekeken worden, hoe gaan we het doen? Je moet voorkomen dat er skateboards langs gaan, maar <laughs> daar had ze ook over nagedacht. Dus dat is gewoon heel ja. plezierig om ja, daar leuk. het gesprek over te hebben. En inderdaad, ja, ook in grotere perspectief denk ik van ja, dat zijn eigenlijk bij deze tijd horende voorzieningen. Dus daar gaan we ook op, op terugkomen. En, en natuurlijk zijn er ook mensen die hebben klachten over uh, handhaving bijvoorbeeld. Handhaving is altijd een discussiepunt omdat je steeds keuzes moet maken. Wat pak je aan en wat pak je niet aan. Nou, en Een van de opmerkingen was het, het slapen in auto's. Niet zozeer in campers, maar ook in auto's. En, uh, en dat is eigenlijk iets wat een trend lijkt te worden. Dus los van degene die het in een bepaalde straat zei, merken wij. We hebben dat even ook uitgezet en ge gecheckt. En ik zie het zelf ook wel eens als ik ochtends vroeg loop. Dan denk ik van... Hm. Dat lijkt wel een uh, slaapplaats aan het worden. Uh, dus dan zetten we hem ook op een andere manier in wat je er tegen doet. Want dan heb je een breder probleem. De eerste vraag is natuurlijk, willen we dit? En de tweede vraag is, als je dat niet wil, hoe ga je hem dan aanvliegen? En dat is niet incidenteel op één locatie. Nee, dat moet je dan breder uitgassen. Maar zijn dat mensen die geen, geen huis hebben? Nee, dat zijn over het algemeen ons beeld toeristen. Toeristen, oké. Okay. En die willen dan niet genieten van onze prachtige pensionnetjes, hotelletjes, Bed en Breakfast en noem het maar op. En die slapen dan in hun auto? Ja, maar ja. het is toch verboden, dacht ik, of niet? Dat is op zich verboden. Uh, waar nog wel een twijfel was bij ons: in je eigen auto mag je daar wel of niet slapen, hebben we dat ook verboden. Maar het lijkt met een interpretatie van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden te zijn. Ja. En dan hebben we twee tours gemaakt uh, dwars door Zandvoort heen. En ik ben er echt uh, een voorstander van... om dat uh, het uh, komende jaar opnieuw te doen. Maar wel in een ander ritme. En iets meer rust. En iets meer nog directer de wijken. Ja. Met iets meer tijd erin. Ik neem aan dat de meeste vragen naar u toe kwamen. Of hebben de collega's ook wat vragen gehad? De burgemeester krijgt altijd alle vragen. Dat bedoel ik. Dat heeft u heel goed, meneer Ostra. Ja. Dat is ook het leuke van mijn vak. En de kunst is dat ik vervolgens de mensen in positie hier. breng... Ja, die, die er echt over gaan. Ja, ja, ja. Want ik ga bijna nergens over. Ja, dus, dat, maar dat zie je ook heel erg terug. Ja. Uh, en, dus, en, en daarom was het ook zo prettig dat het hele college, nou, op één naam, dat, dat was Michel Demmers. Ja. Die, heeft ook, die kan niet fietsen door ja. medische ja. beperkingen. Ja. En die had die dag ook een radioprogramma, bleek. Ja, dat klopt. Uh, dat is wat dat hier. klopt. Ja. Dus dat, dat was in die zin, dat gaan we de volgende keer anders organiseren. Want het wordt juist zo gewaardeerd om ja, portefeuillehouders te zijn. En vaak kunnen portefeuillehouders, dat zie je ook, dat zijn gewoon betrokken mensen. Die, die kunnen vaak al een soort antwoord geven. Ja. Of ze kunnen zeggen, ja oh ja, dat, dat zie ik zo en zo. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dat kunnen oplossen. Of niet. Dat kan. Dus de kracht is juist van dat bezoek is dat je daar met college en een aantal medewerkers bent. Maar dan vragen we over geluidhinder en dergelijke. Want daar praten uh, we straks nog even over. Moet ik even over denken. Nou, dan kan, ik, kan, het niet kan, ik, kan ik mij, mij nee. niet zo herinneren. Oké. Okay. Nee. Zandvoort nee, de, de, de, de, de, de, is een dorp wat gewoon veel kan hebben. De, ja. de, men is aan reuring gewend. En als het langdurig te groot wordt, ja, dan, dan gaan mensen me de daar de ook, ook ja. aan de bel trekken. Ja. En terecht. En dat is de balans die we willen bewaken. Wanneer wordt er weer gefietst? Weten we nog niet. Oh. Nee, ik denk uh, volgend jaar. Als de fiets gerepareerd is. <laughs> nee, die ga ik zo halen. Die staat bij <laughs> de fietsermaker en die is klaar. <laughs> Is het de hele zomer trouwens, de, de tour? De BMW-tour, de, zeg maar. En het zitten op de bank, op de markt, ja? komt in augustus nog. Oh, in een keer. augustus, oké. Okay. Op de jaarmarkt. En wat uh, op de jaarmarkt? Uh, ook dat, uh, ja, daar hoor je eigenlijk. Je hoort daar twee categorieën mensen. Eén één is uh, van: moet het nu allemaal? Uh, en dat is een beperkte categorie, merk ik. Ik, ik had ook wel zoiets van: ja, uh, is dat nou nodig? Maar ik ben echt plezierig verrast. Hoeveel complimenten je dan krijgt dat je op de markt staat, dat je even verbinding kunt maken met mensen. En dan komen mensen helemaal niet met klachten of verzoeken. Nee, die willen gewoon even met je praten. Ja. En op een of andere manier is dat dan gelegitimeerd, denk ik. Omdat je daar staat. Want als ik door het dorp loop, ja, dan wil maken. mensen ook wel: goedemorgen, goedemiddag of maken een praatje. Dat is toch een andere setting, denk ik. Ja. En het hoort bij deze tijd. Ja. Dat is meer, het is bij deze tijdbeeld heel passend. Er komt hier een jaar maritain. Naar nee, die in juli slaan we over. Oh, Want oh. Sommige collegeleden willen ook wel eens vakantie. <laughs> uh, waaronder ik zelf. <laughs> ja. uh, dus, dus we nemen wel de jaarmarkt van uh, augustus. En wat we ook een van de leerpunten is. We hebben in juni en eind mei dus zowel de jaarmarkt als uh, de bank uh, de tour gedaan. En dat was een beetje te veel. Je moet het ook kunnen bemensen, ook, uh, ook als gemeente. Dus dat was wel stevig. Wordt dit ook in andere gemeentes gedaan? Um, ja, is het een ja. eigen ik ken, initiatief? Ik, van ik ken uh, wel een aantal ja. gemeenten. Uh, maar de kunst is steeds weer om daar uh, maatwerk van te maken. Zodat dat ja. past bij ons dorp. Bij onze gemeente. Dus dat is de zoektocht ook. En daarom gaan we daar een volgende keer. Uh, wat mij betreft zeker mee door. Maar wel op een andere manier weer. Nou, ik denk dat de mensen het heel erg waarderen ook. Dat de, ja. de, uh, het gezag zeg maar, eigenlijk naar de mensen toe uh, komt. Ja, uh, is laagdrempelig, dat ja. laagdrempelig. Ja. ja. Ja, het zit hem in, in dat soort kleine dingen. We gaan naar de volgende vraag. Ja. Um, we hebben gelezen Nationale Viering 5 mei in Haarlem. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Helemaal niet. Dit was de, uh, de Nationale Viering gaat door het land. En dat afgelopen jaar was de Nationale Viering in Haarlem op ja. het provinciehuis. Ja. En ik mocht daarbij zijn. En ik, ik vind dat eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je bij zo'n viering mag zijn waar een hele inspirerende lezing uh, is geweest. Ik ben even de naam kwijt van de acteur. Het is een, een Marokkaanse Nederlander. Waar hij op een hele indringende manier een aantal dilemma's achter vrijheid. En dat vanzelfsprekende prachtig etaleerde. En dat is heel bijzonder als je dat... In die setting daar uh, mag ervaren waar ook veel jonge mensen waren. En die dat ook erg aanspreekt. Nog even los van het concert daarna, waar natuurlijk ook uh, nou, van jong tot oud staat. Maar dat, maar dat officiële moment, ik had het niet verwacht. Want ik zie het ook wel eens op tv. Wat het effect zou zijn als je daar fysiek aanwezig bent. en je merkt de energie en de beweging en de gedachtegang daarachter. die krijg je allemaal in één keer tot je. Ja, dat is iets Nou, alleen de provinciehoofdsteden uh, hebben het vol voorrecht om de nationale Ach, viering één keer in de twaalf jaar is dat uh, te hosten, om het zo maar eens te zeggen. Okay. En, uh, en wij waren door de commissaris, de, de burgemeesters van Noord-Holland waren uitgenodigd om daarbij te zijn. Nou, dat, is, dat is ook een voorrecht, dat is soms het, het mooie aan deze functie. Dat je dan komt op bijzondere omgevingen, waar bijzondere mensen zijn. Uh, en uh, waar, waar eigenlijk in landelijk opzicht uh, nou, van het Nationaal Comité, dat is mevrouw Gedi Verbeet, uh, onze minister-president is er dan. En natuurlijk ook... Uh, het lokale comité was er vanuit uh, Haarlem en Noord-Holland. En als commissaris natuurlijk. Ja, dat is gewoon een hele bijzondere omgeving. En dan zie je dat die mensen op die jeugd... Want het was relatief veel jeugd. De provincie had daar een apart programma voor gemaakt. Uh, ja, dat het toch een hele mooie interactie is. Ja, ja. De leerschool voor het Nationaal Comité in Zandvoort. Feestdagen. Um, nee. Nee, ik denk dat wij... Uh, die verbinding met onze lokale omgeving al lang hebben. Uh, door in het comité mensen te zetten die ook verbinden in het dorp. En daarmee de signalen oppikken. Ja. En het, het mooie is om eens een keer het contrast te ervaren met die nationale viering en dat lokale. En het, wat overeenstemt is dat wij verbinden. En dat ja. vrijheid niet vanzelfsprekend nee, is. Absoluut niet. Nee. Ja. Volgende vraag. Um, ja, we krijgen volgende week een uh, bijzondere uh, uh, gemeenteraadsvergaderingen. Ja. Uh, twee belangrijke, nou, twee, ja, twee, twee onderwerpen. Allereerst de herten. Hek wel of hek niet? Een vraag tussendoor. Ik heb vorig jaar in Damhert op mijn auto gehad, 7.000 euro schade. Vervolgens belde ik de politie op om aangifte te doen. En ik kreeg als antwoord, meneer, de zullen helemaal gek van worden. Wij maken daar geen notitie van. En ik kreeg, ja... U uh, als politieke man, uh, politiek, u kunt vragen krijgen van hoeveel aanrijdingen zijn er nu met een Damhet als de politie daar geen notitie voor maakt, dan kunt u daar geen antwoord op geven. Ja, de politie heeft wel een registratiesysteem, maar er is een verschil tussen aangifte doen, een melding doen of registreren. Oh. En dat, uh, dat is dan weer een heerlijk uh, bureaucratisch onderscheid, dat, dat besef ik. ik met de Degen. Met, met het aangifte doen wordt eigenlijk de eerste stap gezet om strafrechtelijke aanpak te gaan. Uh, nou, afzetten. dat was het dat was dus niet. Precies, en, en dus is ook de antwoord goed geweest, denk ik, dat we dat niet zouden moeten doen, want we zitten elkaar niet onnodig werk te bezorgen. Ja, dat is... Zo maar, ken ik u beiden ook. Maar ik dacht, misschien zit hier een kruisje van... Uh, op... Dat is ook gebeurd. Dat er is ook gedaan. jullie, nee. nee. ja, daar, daar beginnen we niet aan. Nou, dat, nee. ja, dat ik mee. ben er echt voor overtuigd dat er een goed systeem achter zit waar het gewoon wordt genoteerd. En ook, ook dit geval is absoluut genoteerd. Uh, alleen uh, niet iedereen van de politie weet dat even goed. Maar er zijn vaak meerdere partijen bij zo'n ongeval betrokken. Ja. Dus wij krijgen uit verschillende, en dat is dan de politie, die is de centrale uh, uh, registrator, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Uh, die krijgen van verschillende kanten die meldingen. Dus ja. wordt het intern niet uh, opgevolgd, dan komt het altijd via een andere kant. Oké, okay, dus dan u heeft wel een overzicht van ja. hoeveel ja. aanrijdingen en dergelijke ja. er zijn. Ja. Wil ik dan zo'n hek? Uh, nou, wij zien op dit moment dat het hek wat er staat een zekere functie heeft. Ik, ik, ik heb door, ook door het burgerinitiatief heb ik nog eens teruggekeken. en Volgens mij is het hek er een zeven, achttal jaren geleden gekomen. En toen hadden we nog met z'n allen de verwachting dat dat een oplossing zou zijn... voor de uitdijende populatie in, in de waterleidingduinen vooral. Ik denk dat we kunnen zeggen dat dat niet zo is. En dat nu het uh, besluit van de eigenaar, Amsterdijk... Amsterdam is genomen om daar actief beheer op te gaan plegen, dat dat dan een aantal jaren weer vergt om weer terug te gaan naar een situatie die er eigenlijk altijd was, waar geen of nauwelijks overlast was. Dus een hek is een hulpmiddel. Ja. En nu is de vraag die vanuit het burgerinitiatief wordt voorgelegd, die is vooral geënt op veiligheid. Dat is wat ook in de raadscommissie naar voren is gebracht, specifiek door de twee betrokkenen die daar waren. De veiligheid is een issue. Nou, wij gaan op dit moment... Uh, een traject in waarin we met de mensen van het burgerinitiatief... en dat is voor de gemeente ook weer even zoeken... Hè, dat is nieuw, van hoe ga je dat dan organiseren... en de partijen die erbij betrokken zijn... waaronder Waternet, waaronder de politie... waaronder Natuurpark uh... Zuid-Kennemond... Uh -huh. Zuid-Kennemond, ja, ik vergeet de naam altijd, excuses. See, ja, gaan we maandag al een eerste gesprek... Uh, een soort ronde tafelgesprek organiseren... om te kijken, wat zijn al nou effectieve oplossingen... Want de eerste indruk, en dat heb ik ook in de commissie gezegd, is dat een hek van 500, 600 meter weer een, iets tijdelijks is. Ja. Uh, bij, het beeld van de boswachters onder andere is dat de herten, de damherten, langs de hekken lopen totdat ze een gat hebben gevonden. Ja. En verleng je dat met 500, 600 meter, ja, dan blijft bij de de het gat daar. Dus ja. Dat is de redenering. Hè? Ja. Ja. Nogmaals, ik ben geen, uh, geen deskundige op dat gebied, dus ik luister naar wat mensen zeggen. En er zit ook een zekere ervaring her en der. Nou, de, de, de mensen van het burgerinitiatief hebben, hebben het, het beeld dat dat de hek wel een oplossing zou kunnen zijn daar gaan we het over hebben en ook wat is er nog verder mogelijk, want ik heb aangegeven dat er ook een strategie te ontwikkelen is om tegen te houden en die zul je dan moeten aanvullen want er zijn een aantal kleine groepjes dan het die in het dorp inmiddels verblijven dat is een ongewenste situatie dat ze daar uh, het dorp als hun huis zien, hun huisruimte dat we die ook uit het dorp gaan verdrijven en als je die beide uh, vormen. Goed kunt neerzetten, zou daarmee de veiligheid vooral zijn gediend. Ja. Dat is belangrijk. En dan gaan we ook maandagmiddag is dat eerste gesprek over in gesprek met de groep. En het behandeling in de raad, dat is eigenlijk meer een procesmatig voorstel. Dit is uh, voorzichtig geduid naar de raad en gezegd, nou hier willen we mee aan de slag en we komen daar uiterlijk in oktober, maar waarschijnlijk al eerder weer tussentijds op terug. Dat gaan we ook doen. Dat is procesmatig, want de raad moet die kaders meegeven. Alle partijen bij elkaar maandag. Ja. Uh, dat is één partij, dat is de Nederlandse spoorwegen. Uh, steeds meer krijg ik uh, opmerkingen uit die buurt, uit die richting. Dat ja, er een stofvoets ja. naar Zandvoort rijden dan weer terug. Ja. Omdat er zoveel hechten op het spoor lopen. Ja. Dat, dat zou kunnen, maar ik zie de rol van de NS. Uh, behalve voorzichtig rijden nou, zie is, ik geen andere rol. een vertragende ja? rol is het. En op het moment dat wij gaan tegenhouden en verdrijven, zou daarmee dat effect weer tot de normale pro uh, proposities terug moeten zijn gebracht. Ja. En daar heeft de NS, zoals ik het kan zien, maar ik daag jullie uit om het anders te laten je, je, je zien, geen de, Je hoort het toeteren ja, continu dat wel. Ja. van de, de, de trein om, ja, om en dat dat is, heel langzaam en daarvoor uh, loopt dan ook een, een, een groot aantal herten. Dat zou kunnen. Alleen ik denk, uh, om dat op te lossen, zou ik niet weten wat de NS kan doen. De NS doen, kan niks oplossen, denk ik. Behalve dat wij met ja. deze aanpak proberen, ...tegen te houden ja, en te verdrijven. Weg, ja. Want dan zouden ze ook in dat gebied... ...veel minder aanwezig moeten zijn. Ja. En uh, ja, ik, ik, we kunnen met alle plezier een conducteur of een machinist of nee, nee, een NS-kopstuk uitnodigen. Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat zo'n conducteur uh, niet met bloed voor op de neus van de trein zonder nee, op hey, nee, nee, absoluut. Absoluut. Daar zijn we het volstrekt over eens. Nou. Uh, je moet ook niet aan denken dat er dan zo'n het door welke reden dan ook, voor de kop van zo'n trein springt, voor die ruit. Dat, dat doet wat met, met een machinist. Ja. Uh, dus, dus dat realiseer ik me heel goed. Dat is ook de reden, volgens mij, dat die aanpak er nu gaat komen. Nogmaals, ik heb geen uh, directe informatie daarover van de NS. Ik zit er ook wel eens in de trein. En dan valt me ook op dat hij rustig rijdt. Nou, dan denk ik van, dat doen ze goed. Ja. Want dat is ook hoe je in de samenleving volgens mij acteert. Uh, automobilisten, voetgangers, fietsers en dergelijke hebben ook een stuk eigen verantwoordelijkheid. Hoewel dan het op de meest onverwachte momenten dat is dus tevoorschijn springen. Precies. De ik hoor ook wat ik zeg. En ik, ik zat u net aan te kijken, meneer Jaster. Ik denk van nou, u reageert vanzelf. U heeft ja heeft tijd om dat te doen. <laughs> <laughs> maar dat is altijd ook weer die, die wisselwerking daarin. Hè? Ja. En, en wat we zien is dat het nu te is. Ja. Nou, en dan is zo'n burgerinitiatief, <laughs> ja, dat zet ook dingen gewoon weer in een ander daglicht. Want ook, ook wij hebben wel eens last van een soort automatische piloot. En met zo'n burgerinitiatief ga je weer eens anders ernaar kijken en denken van, oh ja, ja, oh ja zo kan het ook. Ja. Dus ja. breng hen in positie en daarmee dien je het grotere belang. We gaan even naar een stukje muziek. Wat een idee. Is dat heel gelukkig? When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.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 Affair. And when someone else instead of me always seems to know U hoorde natuurlijk Lovely Day van Bill Widers. Goed zo, geniet er. Ja. Leuke muziek. Uh, we zijn in gesprek met onze burgemeester Diek Meijer. We hebben het net over de hechten gehad. Dat onderwerp sluiten we af. Ja. Maar u krijgt volgende week nog een hete raadsvergadering. Uh, uh, een speciale avond daarvoor zelfs. Wordt het weer 30 graden, hè? Begrijp ik dat? Zien? Ja, het wordt weer warm. Het oh. wordt weer warm nou. ja. Ja. En dat is het onderwerp Watertoerenplein en de Watertoeren. Ja. Ja, ik denk dat het Watertorenplein en de Watertoren, dat leeft. En dat is ook terecht, want het is een markant plein in onze gemeenschap, in ons mooie dorp. En uh, daar praten we nu al uh, behoorlijk lang over. En je ziet dat in dit soort processen, dat ga ik naar, gaat naar een kookpunt toe. Eh, dat, dat kan, en iedereen vindt daar van alles van. Hè? Het lijkt net op voetbal. Mensen hebben allemaal een mening. Hebben ook een mening over anderen. Ik ben zelf altijd van de categorie. En zo ben ik ook thuis in de wieg gelegd. En daarna ook uitgehaald dat ik geloof in eigen kracht. Uh, dus kijk naar wat je zelf te presenteren hebt. En onthoud je zo veel mogelijk van het hebben van kritiek of opmerkingen op een ander. De gemeente is degene die dit, pro dit proces heeft georganiseerd. Daar mag je van alles van vinden. Dat is nou eenmaal het lot van een gemeente. Maar of het echt helpt, ik laat dat maar even in het midden. Ik heb er wel een andere mening zelfs over. En uh, wat je van anderen een voorstellen vindt, als je een van de partijen bent, ja, mijn stijl zou zijn: onthoud je daar dan van en ga in je eigen kracht staan, wat de waarde van je eigen ontwerp is. En dat wij enthousiaste partijen hebben die dit graag willen ontwikkelen, dat hoeft u allemaal niet te verbazen. Op dit plein, deze markante locatie, dat is een unieke kans. Ja! Dat doet wat met mensen, dat snap ik ook. Maar nogmaals, het gaat erom dat we hier op deze locatie meerwaarde langjaren gaan creëren voor de Zandvoortse samenleving en breder. En ik roep ook iedereen op om zich daarvan te overtuigen en zich netjes te blijven gedragen. En je ziet dat onze raad en ons college zich niet gek laten maken. Commissiebehandeling, denk ik van wauw, top. Dat geeft mij vertrouwen over een goede behandeling in de raad. En ja, het gaat ergens om. Hartstikke logisch. Het is een groot belang. En het is ook nu wezenlijk dat we daar eens een klap op geven in dit proces en een volgende stap zetten. Een volgende stap met opnieuw onderhandelingen daarachter met de partij die daaruit komt en kijken of we er dan ook echt uit kunnen gaan komen. Want dat hoort bij dit proces. Dat proces is netjes geordend. En ik heb daar vertrouwen in. Dat dat goed gaat en dat dat besluit ook wordt genomen en dat we nu ook naar een uitwerkingsfase gaan komen om iets moois te gaan toevoegen. Ja. Als ik u hoor, is die vergadering een half uur afgelopen? Nee, dat ja, gaat zeker dan, niet in een half uur. Als het u ligt wel. Nou, nee, nee, nee zelfs, dat, dat, niet zelfs dat zou ik geen eens willen, omdat dit een belangrijk onderwerp ja. is. Dus dan mag je ook de tijd voor nemen. Een uur. Het zou in een uur, als je alle belangen goed scherp kunt filteren, zou moeten kunnen. Alleen wat je ook ziet is dat, we, we praten natuurlijk over een, uh, een, een gremium. Onze raad is een politiek bestuurlijk gremium, dus daar mogen ook politieke belangen een rol in meespelen. Nee, nee, nee. Persoonlijke belangen niet, dat is wat anders, maar we, we blijven een politiek gremium en dat is ook een positie die je onze raad moet gunnen. En daarmee kan het ook zo zijn dat er net iets meer tijd voor nodig is. Dus mijn inschatting is dat wij met een uur of twee echt wel een klap erop kunnen geven. Keurig. Uitzonderingen daar gelaten. Ik hou je eraan. En als ik kijk naar hoe het in de commissie is gegaan, dan denk ik van top... Nou, er, is echt, uh, er zijn goede vragen gesteld zijn belangen gelogen. Nou, en dan gaan we tot dat besluit komen. Ik hou u er Ja, ik ga mijn doen. Dat zou mooi maar, zijn. Ja. Over de politiek gesproken. We hebben natuurlijk dit najaar de start van alle uh, gemeenteraads, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Alle partijen gaan zich profileren. Ja, je dus, merkt het nu wel een beetje. Dus in de komende maanden worden uh, tegenstellingen worden groter door de fracties. Ja, ja. ja. hoort er ook bij is van alle tijden. Dat is ook van voor 1800 was dat al zo. U bent u ook gewend. Bent... Ja... Daar moeten we ons ook niet, niet al, te, al te veel door laten leiden. Ook dat zijn denk ik uh, dingen die bij de democratische stelsel horen. Daar, daar mag je ook profileren. Mits het maar respectvol gebeurt en niet op de persoon. En dat is de balans die we dan met z'n allen proberen te bewaken. En ik zie ook dat binnen uh, de politiek in Zandvoort daar meer aandacht voor is. Dus dat, dat, is, ook, ook. dat is ook goed. Uh, want dat geeft aan dat dat bewustzijn ook op die manier actief is. En natuurlijk kan het zo zijn dat je eens een keer uit de bocht vliegt. Maar dan ga je naar de andere toe. Of in het openbaar, dat heb ik ook, als ik iets niet handig doe, dan zeg je, joh, dat spijt me, dat is niet mijn intentie, ja, ja. is dat akkoord. Ja. Ik wens je in ieder geval erg veel Helemaal, helemaal nee. niet ik, nodig? Ik, ik, kom, ik kom weer even terug op het begin. Oh, ik, denk, ik, denk, ik hoor u zeggen, u komt luisteren. Nee, nee want wat is er aan de hand? Uh, er is wat overlast van. Uh, er wordt gezegd, Duitse jongeren. Mm -hmm. uh, ik vraag me af of het alleen Duitse jongeren zijn. Uh, gaan ze niet naar. Dat vraag ik me ook af. Gaan ze niet alleen naar Marbella om te drinken, te drinken, te zuipen en te mm -hmm. drugs? Uh, nu nu uh, wordt er veel gezegd, ja. Center Park. Uh, ik vraag me af of, of het alleen Centerpark is. Uh, ook pensions hier in de regio hebben last van jongelui. Uh, van diverse nationaliteiten, aan drugs en dergelijke. Uh, uh, Zelfs hier in dit hotel uh, was er opeens sprake van. Aangeschoven is aan tafel uh, Robert Pelt van Centerpark. Goedemorgen Robert. Het is een probleem. We hadden natuurlijk vroeger al op de Vondellaan probleem, maar nu verspreidt het zich ook naar de andere straten, van Spijkstraat en noem maar op. Het is toch op de beruchte route, werd het genoemd de, toch altijd? Ja, de, de, de Ja. Vroeger Wat dan, is er nou, de, nou precies de, aan de hand met, met deze jongen en hoe is dat een beetje in de toom te houden? Ik ga eerst naar de burgemeester, die heeft er ook, ja. heeft er ook genoeg van gehoord. Uh, eigenlijk niet zo gek veel. Oh. Uh, dus ik ben ook benieuwd uh, wat ja. de beeldvorming is en wat de feiten zijn. Ik wil één ding wel vooraf ja. zeggen. De beruchte slooproute. Want uh, Vondelaan Ja, precies. Ik noem de Vondelaan, Vondelaan Maar ik Vondelaan. begreep uh, ja. dat. Nou, de Vondelaan was altijd de slooproute boulevard ja. volgens mij niet. En we gaan ook voorkomen dat dat gaat gebeuren. Laat ik dat vooropstellen. Uh, die is er niet meer in onze beleving. En dat heeft te maken met een aanpak. En dan kijk ik even mijn buurman aan, uh, meneer. ...van ongeveer anderhalf, twee jaar geleden. Ja, toen hebben wij de koppen bij elkaar gestoken... ...en toen hebben we gezegd... Uh, ...kunnen we nu niet iets echt anders doen... ...zodat je aan de voorkant al veel preventiever daar grip op hebt. En daar werd zoals nu weer instemmend op geknikt... ...en voor ja. jaar gezegd. Dat betekent dat Centerpax, zijn even mijn woorden... ...heeft uh, het beveiligingsniveau opgeschroefd en geïntensiveerd... ...en vooral persoonlijk contact gemaakt met de groepen gasten... Dat zijn in bepaalde fases vooral jongeren die naar het dorp gaan. Die hebben directe lijnen, want dat is ook het nieuwe horeco-overleg, daar zie je dat ook in. Dat dat de aanpak is met de politie en onze handhavers. Die melden ook op voorhand al, er komt die en die groep aan, die worden al buiten het centrum even in verbinding gemaakt door of een agent of een handhaver. Nou, gezellig, gaat allemaal in zijn Duits, dat snapt u natuurlijk wel. Uh, en uh, zodat mensen het gevoel hebben, die jongelui. hé, hey, hé, hey, er is die sociale controle. En dat is zeer effectief gebleken. Dat is intensiever, dat kost ook capaciteit en het is effectiever. En dat past helemaal bij die aanpak en daar ben ik ook zeer content over en vooral zeer tevreden over dat Centerparks die verantwoordelijkheid oppakt en ook die uitdaging aangaat. Ik ga maar even over Pelt. Daarom is de heer Pelt ook hier. ja, Ik sluit me helemaal aan bij uh, de woorden van de burgemeester. Um, ik werk nu drie jaar in Zandvoort en uh, eigenlijk na een half jaar... Um, zijn we in contact getreden. Um, we hebben een, een politieconvenant uh, getekend. Dat liep al wel wat sluimerend. Maar de politieconvenant uh, houdt in dat iedereen die bij ons op het park verblijft. En in contact komt met de politie in een negatieve zin. Wordt van het park verwijderd. Geen discussie. Of het nou winkeldiefstal is. Vernieling, vandalisme, whatever. Uh, die mensen gaan meteen weg. Dat is iets wat um, uh, inmiddels ook bekend is. Uh, um, het is niet dat wij bij ontvangst van de gasten meteen zeggen. Maar je ziet dat dat onderling en ook in Duitsland bij de diverse groepen dat dat een, een, een preventieve werking heeft. Daarnaast werken wij met de tien geboden. Uh, mensen die bij ons op het park komen, waarvan wij uh, die wij als groep identificeren. U moet het zo zien, we hebben, een, uh, we hebben de gere gereguleerde groepen. Dat is echt een bus die aankomt vanuit een school. Nou, dan vooraf hebben wij al contact met de schoolleiding van jongens, nou, dit en dit verwachten wij van jullie. Uh, ook qua toezichthouders. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die boeken gewoon zes losse bungalows en bij aankomst op het park blijkt dat de groep te Zijn. Dat kan een groep zijn van opa noma met uh, Extended Family, maar dat kan ook een voetbalteam zijn. Ja. Dat ja. zien we pas op het park. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, wat wij doen op de aankomstdagen, maandag en vrijdag, is uh, dat wij meer medewerkersbeveiliging hebben staan. We nemen die mensen apart. De tien geboden leggen we uit. Um, er is meer handhaving en politie uh, niet continu, maar die komen wel, laten hun gezicht zien, heeft ook een preventieve werking. Daarnaast, uh, als we op het park zijn, zijn we ook wat strikter geworden, geluidsoverlast, alles wat al duidt op drank, uh, nou, moet maar op en verzinnig maar. Uh, daar zitten ook parkafzettingen uh, aan verbonden. En daarnaast hebben we ook inderdaad het traject opgestart... waarbij we uh, aangesloten zijn via een portofoon op het uh, politienetwerk in de weekenden. Dus onze beveiliging heeft portofoons in de oren... waarmee ze direct contact staan met uh, de dienstdoende agenten. Uh, als de jongeren vertrekken, dan houden we ze bij ons aan de poort aan. Nog een keer benadrukken jongens, dus let op de buren, let op, de, op je gedrag. We lopen een stukje mee. En op een gegeven moment worden ze inderdaad in de haltestraat uh, weer opgevangen... door de handhaving daar. Dus er zit echt een heel lijntje op. Nou, en hetzelfde idem weer voor de terugweg. Uh, nou, je ziet dat dat effect heeft. Er wordt nu gezegd dat ook Bloemendaal het strand een aantrekkingskracht heeft van groepen Duitse jongeren uh, die daar op drugs uh, dronken en dergelijke. Uh, maar het zijn de, uh, uh, de ervaring die wij hebben zijn dat geen Duitsers zijn, maar Engelsen. Engelsen? Ja. Ja. De, de, ik, ik, ik wil even uit, ja. uit, uit de nationaliteiten dus. Ja, ja dat wil ik ook niet zeggen. Wat ja. ons beeld tot nu toe is, dat over het algemeen... Um, nou, laat ik hem in het brede zeggen. Duitse toeristen zijn over het algemeen uh, zeer vriendelijke en correcte mensen. Ja. Als ik in ons dorp loop en ik steek over, zonder zebra of wat dan ook... Ze stoppen. Is bijna maar één, al, één, ja. één ja. kenteken van ja. echt, automatisch ja. stoppen Als respect is mijn ervaring, dat ja. is een Duits kenteken. Ja. Ja. Ja. Ja. Spijt me echt, maar... Dat doen ze echt. En dat zit toch uh, ook in hun karakterstructuur, genen, noem het maar op. Ik zie wel dat jonge lui, ook Duitse jonge lui, net als Nederlandse jonge lui, Engelse jonge lui, Franse jonge lui, iets meer de grenzen gaan opzoeken. Ja. En dat herken ik. Uh, daarom hebben we ook die intensieve afspraken gemaakt. Dat doet Centerparks niet alleen op jonge lui, maar breder. Want Centerparks is een gebied, en uh, dat hebben we nu ook uh, nog weer een tandje scherper gezet, is een Gebied waar mensen voor hun ontspanning en hun plezier komen. En wat doen ja. die mensen? Die laten hun ramen en deuren vaak open. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en dat nodigt weer ongewenste gasten uit. Dus we hebben af en toe insluipers, inbrekers in Centerparks. En daar oh. was de laatste keer dat dat gebeurd is. Maar dan uh, gaan er gelijk 10 tot 12 huizen worden er langs gelopen. Hadden we binnen een aantal weken die uh, twee daders te pakken. Omdat we hele intensieve contacten dan hebben. Lokhuisjes ter beschikking stellen. Dat doet Centerparks inmiddels. Omdat heel een snel... Ja, niet, daar kunnen we niet te veel nee. over zeggen. Nee. nee, dat mag Maar, maar net als lokfietsen fietsen, ja, dat ja, ja. systeem, dat, dat, dat, dat, ja. dat, dat, ja. dat werkt gewoon ja. wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee. Nee. Nou, het de de, gaat de, niet om dummers, dames en heren. Het gaat erom dat je op deze wijze de verantwoordelijkheid ja. goed scherp neerzet. Waardoor het effect is dat je bam iemand bij een raad ja. kunt pakken. Yep. Maar ik kan ja, me voorstellen dat jullie hier bij Centerpark goed op orde hebben, binnen de grenzen van Centerpark. Maar die jongelui, want ik praat over jongelui, die komen ook buiten Centerpark. Wie en... zegt dat die jongelui vanuit Centerpark komt? Ja. Ja. Ja, da ja. Ja. Nou ja, ja, dat is Wij zijn een heel, heel breed dat, dorp, ja. Ja. Ja. Ja. waar heel veel uh, locaties zijn, waar ook jongelui komen. Dat is ook allemaal prima. En ja in bepaalde maanden, is er een wat grotere concentratie bij Centerparks. Dat beeld hij wel. Ja. Alleen, ik ben een beetje voorzichtig om te zeggen... Vindt vind het een goede opmerking. Nee. Is dit van ja. Centerparks? Ja. Ja. Dat, die nou, signalen ons. heb ik nog niet. En als ze wel zo zijn... ...en dat gaat breder over het dorp... ...dan hebben we de afspraak dat we elkaar aanspreken daarom. Ja, ja. Want we hebben namelijk een gedeeld belang... ...en dat is, we willen het hier ontspannen... ...plezierig en leuk houden. Absoluut. Ja. Nou ja, dat eigenlijk het, was dit verhaal over Duitse jongeren... Het, de, de, ...de vernieling van de, de, de, de sculptuur. Ja. Ja. Nou, ja, dat, ...dat was als, eigenlijk een ja, beetje ja, als de Als ik daarop in mag insteak... haken... Ja. Eh, eh, eh, ...tot mijn grote spijt zag eh, ik in de Telegraaf... ...het bericht overgenomen van de Zandvoortel de Courant... ...waar ook bij staat dat eh, de, ja. de jongeren bij ons op het park zijn... Ja. Eh, de politie kan me dat niet bevestigen. De Zandvoortse nee. courant uh, heb ik gesproken. Uh, die heeft alleen de vraag gesteld aan ons: zijn er Duitse jongeren op het park? Waarop wij hebben gezegd: zijn er Rotterdam's? Ja, die zijn er. Ja. Ja. Ja, nou, Oké, okay. er is iets vernieuwd. Wij hebben ook toen aangegeven: wij zijn niet bekend dat die, dat die jongeren bij ons op het park zijn. Is dat zo? En ja. net dan, wil ik even refereren aan het convenant. Als die mensen bekend waren geweest en ze hebben bij ons gezeten, dan waren ze opgepakt en Ja, maar je park hebt een groot gelijk. Het is Dus dat is, is jammer dat die vreemde dan, dan dat uh, mensen staat. dit nu horen hè? over ja. wat er allemaal gebeurt bij Sandparks. Ja. Ik wist dat ook niet allemaal hoor. Dus ja. ik vind en, dat wel en, heel Ja, nou, nou, voor de beeldwoning. We hebben 700.000 gasten op jaarbasis. Ja. Uh, en er zijn heel veel mensen. Dat zijn families, gezinnen en ook groepjes jongeren trouwens, die het heel plezierig uh, maken. En ik zal niet ontkennen dat er mensen zijn die uh, minder leuke dingen doen. Maar, nee, maar die zijn de, ook de, ook vooral de samenwerking die we inmiddels hebben met uh, zowel de gemeente als met de horeca ondernemers uh, en de politie ja. uh, en alle diensten en ook de inzet die we zelf onze. Uh, wij noemen onze beveiliging geen beveiligers. Dat zijn guest service medewerkers. Juist om ook niet te zorgen dat er een soort militair iets uh, nee. ontstaat. Maar we hebben dat opgeschaald. We hebben daar meer mensen voor aangenomen. We hebben grotere uh, urencapaciteit. Uh, in de nacht werken wij met grotere groepen mensen. Om te zorgen dat het voor iedereen leefbaar en leuk blijft. Ja. En de, um, de, de tendens die wij juist zien. En ik ben blij dat de burgemeester dat kan wel En ook de politie waar we veelvuldig contact mee hebben. Zodat het eigenlijk steeds beter gaat. Ja. Um, en je, en je ja. ziet wel dat. Um, en wat de wet net even feest in Bloemendaal genoemd. En dat, dat is wel iets wat, wat ons ook zorgen baart in Zandvoort. En zeker de escalatie Ik, ik hoorde het al een paar op weken meer, geleden. Malen ja, dat vind ik ja, ja, ja, geleden. echt niet meer kunnen. Ja. Nee. Maar ik, ik zie natuurlijk ook wat daar achter de schermen gebeurt. En dan zie, en zien de luisteraars thuis niet de rimpels in mijn voorhoofd nog groter worden. Ja. Uh, dat, dat heeft wat mij betreft bijna bestuurlijk ook een grens bereikt... van wat accepteer je nog van elkaar. Ja. Ja. Nee, ik denk dan wel als het jongelij of jongeren uit Zandvoort naar Bloemendaal... Mm. het is een, een rot en lopen hoor... Naartoe. En daarna met je LSD op weer teruglopen naar zon. Dacht koord. u dat ook toen u 18, 19 was, met Ja, dan ja. kun je ja. alles aan. <laughs> toen u erheen liep dan, maar toen u terug liep niet meer. Ja. En dan praat ik puur weer uit eigen ervaringen, want ik heb het alleen maar over mijn eigen ervaringen. Maar dan denk ik, ja, is dat zo dat Bloemendaal een aantrekkingskracht heeft voor. Nou, laat ik één voorbeeld, en zonder hem specifiek te willen duiden, maar we hebben, ik dacht dat het vorig jaar was, constateerden wij dat er kaarten werden verkocht voor feestop. Inclusief een uh, hard drugs pakket. Oh. Onbelemmerd. En dat werd ook nog een keer gefaciliteerd met nachtverblijf in Centerparks. Ah. Toen Centerparks daarvan hoorde was het gelijk einde oefening. Van ja. hoe kunnen we ja. nadenken om ja, ja, dat ja. te voorkomen. Dat is bijna niet te voorkomen. Hè? Want we zijn een open samenleving. Open uh, boekingswijze. Ja. Je gaat uit van vertrouwen. Dat ja. is ook wezenlijk in deze samenleving. Zeker. Dat is het laatste wat we moeten prijsgeven. Hè? Want 95 tot 99 procent van de mensen kun je daarop vertrouwen. Ja, Maar als het dan niet goed gaat, dan moet je elkaar snel weten te vinden. En dat is wat mij zo aanspreekt. Dan zijn we er ook en dan worden er ook korte metten gemaakt. Ja. En dan wordt er snel informatie gedeeld om effectief dat aan te pakken. Ja. Ja. En dat is nog iets wat je breder in Zandvoort want dat noemen we dan ondermijning met een modern woord waar zich eigenlijk elke horecagelegenheid, hotelgelegenheid, maar zelfs klein pensioen moet daar scherp op zijn. Op die zachte kenmerken. Want als er jonge lui komen of ouderen die stelselmatig stoon binnenkomen, ja, dat vergt wel een grotere verantwoordelijkheid dan alleen maar afrekenen. Nee, met alle respect. Maar dat is ook zo. Ja, ja. ja en wij zien ook een, een, een trend dat uh, bij ons boekingssysteem is inderdaad open, dus mensen boeken bij ons. Mm -hmm. uh, wij zien de jongeren uh, via de Airbnb terugkomen, dat is natuurlijk oh, ja. een middel. Dus op een gegeven moment, kijk, wij hebben er nog een bepaald toezicht op. Als ze straks bij u naast zitten, uh, ja, dan wordt het ook nog een ander verhaal. Uh, tja, het, het is een, wij zien de mensen ook liever... Uh, de families en de gezinnen bij onze park. We ja, maar hebben je kan uh, het, niet het is iets. Uh, nee. nee. En als mensen gewoon gezellig, leuk het feest bezoeken en uh, ze gedragen zich normaal, dan is ja, het natuurlijk is er ook niemand die er uh, iets tegen heeft. Ik krijg de, ja. de indruk dat jullie het goed voor elkaar hebben, goed Ik vind geregeld is en georganiseerd. Ja. Ja. Uh, vanuit de gemeente zijn wij zeer tevreden en ongezind de parken ja. waarop ja. Ja. door centerpakts ja. wordt opgepakt ja. en dat die wisselwerking heel goed is en wij vinden dat ook een voorbeeld voor een bredere aanpak door heel Zandvoort. Dat gebeurt natuurlijk nou. al in de halde straat, ja. Al he. Dat ja. is ook al een voordeel. Dat is een, en een dat... vergelijkbaar overzicht. Ja. Ja. Ja. En, en wat je daarmee constant uitstraalt, en daar geloof ik in, is dat wij echt gewoon heel ruimhartig mensen willen ontvangen, maar wel duidelijk grenzen aangeven. Grenzen stellen, dit kan ja. niet. En dat gaat ze rond vertellen. Ja. Dat is echt ja. een langjarige investering in elkaar, Heerlijk. denk ik ook. Ja. Een typologie pu publiek met een kwaliteitsslag. Ja. Ja. En dan moet je wel een lange adem hebben. Ja, maar uiteindelijk krijg je toch dit resultaat. Dan, absoluut, dan door, ja. ja. ja. Nou, je weet elkaar snel te vinden ja. en de, de ja. samenwerking is prettig. En als het escaleert, weet je elkaar ook te vinden. En dan weet je ook dat je op elkaar kan vertrouwen dat de ander uh, een verzoek tot hulp ook honoreert. Maar de stelselmatige ja. slooproute van de Vondelaan, dat is over. Dat is voorbij. Is voorbij dus in van, onze, van onze beleving is die ja. voorbij. Ja. Het is de Vondelaan weer. Waar veel verkeer doorheen gaat. En van, van de hergeving wordt genoten. En, dan met er ook. Ja, die zijn er ook. Maar ja, die gezellig, maken er geen geluid. Gezellig voor. toch? Ja. <laughs> Wij krijgen daar trouwens hele positieve reacties van onze gasten. Ja, dat op, maar, ja. best wel. Ja. een ja. andere. Ja. Uh, een ander verhaal. Ander verhaal ja. Ja, nou, ja. Dan misschien uh, moeten we er dan toch nog hoger hekken op het ja. Dat ze daar binnen blijven. Ja. Uh, de luisteraars thuis snappen dat ik een grapje maak. Ja. Ik ben jullie zeer erkentelijk dat jullie dit hebben willen vertellen. Ja, nou. Het een was heel verhoudend onder de inwoners. Ja. Ja. Ik uh, dank je wel voor je komst. Ik wens je Geen erg nou. veel succes deze zomer. Dank je wel. dat het gezellig is en druk is. En, uh, veel toekomst. Dankjewel, we gaan er alles aan doen. Burgemeester, wij willen u ook hartelijk danken. Graag gedaan. Goede vakantie. Ja. Dank, we gaan nog even en twee de... weken buffelen om ja, het zomaar ja, ja, ja, zeggen. Ja. En komende week veel succes met de gaan. <laughs> Gaat helemaal lukken. Dat, dat, dat heeft u net al gemerkt. Twee uur ja. de tijd kreeg ik de <laughs> Hij houdt bij. <laughs> ook luisteraars thuis een hele ontspannen zomer vooral. Dankjewel. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel.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 Say you'd laugh at me